Laat. Breng die rozen, Sandra. is misschien niet te laat. Leven kon niet mooier zijn. Rozige en manneschijn.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 me.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 In haar graan die geur en kleur verkoopt ze lente dag en dag. En ze geeft aan iedere koper goeie raad in het lach. Ik heb mooie tulpen die uit Sinten en en narcissen. ze komen vers van de veiling uit Lisse. Dan heb ik rozen die rooien en witten, Zeg gaat met bloemen, ze spreekt. Ik heb bloemen voor geloofden en ze zeggen ik heb je lief. Voor hen die een hal beloofden, ook de kleine vergeet mij niet. Lieve kind tussen de bloemen, deed zijn hart toch zo vlug kloppen. En hij moest daar wel gaan vragen, kon dat kloppen niet meer stoppen. Toen hij haar verdacht zijn buur liefde staan en ging verklaren. Zei zo mijn jongen lief, waarom heb je zo'n deed geval? Doe ik al lang een man met wie ik mijn hart in zaken tillen mag Dus van toen af klinkt dat pleintje, dit duetje iedere dag Ik heb mooie tulpen hier, ja, en Narcissen Ze komen vers van de veilingen glissen Dan heb ik rozen die rooien en witte Zeg het met bloemen, ze spreken tot het hart. Ik heb bloemen volgelopen en die een handel loopt en ook de kleine vergeet mij.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 en verhit door de whisky en blind door de liefde, gaf ik de cowboy een klap op zijn mol. Hij trok zijn revolver, maar die gilde, schoot en daarna viel hij dood op de grond. Een ogenblik bleef ik geschrokken staan kijken, dat lichaam van hem die ik net had gedood.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 Van op de buurten van het stadje El Paso, de van El Paso. de streken van Nieuw-Mexico. Pas ik maar terug in het stadje El Paso, waar komt Maria mede met schoot? Het is heel gevaarlijk, maar het kan me niet schelen, liefde is sterker dan angst voor de dood.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 het strand en als een jongen. Ik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 U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort met Mario Zandvoort. Laat me nooit meer zo huilen en blijf bij me voortaan. Want je weet toch, ik kan zonder jou niet bestaan. Laat me nooit meer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 ik jou niet bestaan.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 Thank yeah. you.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 Gehuld in kant, in het wit, met bloemen in mijn hand. the p Carflies met Kai Kai, de geit van Piet. En daarvoor Hermien Timmerman met In het Wit. En ook nog een andere even van Kietel me niet. En de volgende dame. Een van de laatste platen die we voor u gaan draaien. Want dan is het voorbij. Het is bijna uur. Als u denkt dat ik het programma gemist heb, dan. kan ik u blij maken. Aanstaande zaterdag tussen 1 en 2 wordt dit programma nogmaals herhaald. door op de lokale omroep 4 van het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 Tot ziens, nog een hele fijne week en nog een fijne weekend. Tot ziens. Brussel was toen nog een bruisende stad. Brussel was toen oh la la en goolijk. Oh, Brussel was toen nog een ruisende stad. Brussel en Brussel was vrij en vrolijk. Op de broek der plaats was het val en dal. Heren met strohoeden, zware knevels. Dames met sleepjurk en kamp parasol. De paarden schoof langs oude gevel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 Ik zal vanavond met je uitgaan. Ik heb op jou gewacht.